Mark Hokke met het NOS Journaal. De, vans... de mini-helikopters hebben een spanwijte van 12 centimeter en wegen maar 18 gram. De landmacht en het mariniers gaan de drones gebruiken om te verkennen. De Black Hornet, de zwarte hoornaar, kan 25 minuten vliegen en kan filmen en foto's maken. Hoeveel Black Hornets de krijgsmacht krijgt en hoeveel geld met de aankoop is gemoeid, wil Defensie niet zeggen. Fabrikanten van elektrische fietsen moeten hun klanten beter voorlichten over accu's, vindt ANWB. De bond onderzocht de informatievoorziening van 20 e-bike fabrikanten... en meer dan de helft scoorde matig of slecht. Uit het onderzoek blijkt dat leden moeite hebben met opladen... dat ze niet weten hoe ze de accu moeten onderhouden... en dat de levensduur tegenvalt. In Hengelo zijn bij tientallen auto's vannacht één of meer bandenlek gestoken. Ook zijn enkele auto's bekrast... De getroffen auto's stonden geparkeerd op een route die loopt van het ziekenhuis naar het centrum van Hengelo. De politie hoopt via camerabeelden erachter te komen wie het heeft gedaan. De Consumentenbond heeft honderden webwinkels offline laten halen die werden geleid door criminelen. De webwinkels beweerden onder meer merkschoenen en merkkleding te verkopen, maar die bleken in werkelijkheid nep. In andere gevallen werd er zelfs niets geleverd. Het gaat in totaal om 850 webwinkels waar jaarlijks duizenden mensen werden opgelicht. In Schiedam heeft een moeder gisteren haar baby van vijf maanden achtergelaten in een winkelcentrum. De moeder werd door het winkelpersoneel betrapt op diefstal en probeerde te vluchten. Ook de oma van de baby was in de winkel. Samen met een ander kind, een peuter, probeerde ook zij weg te komen. De moeder is aangehouden en beide kinderen zijn opgevangen op het politiebureau.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 lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Wat een mooie dag vandaag zeg. En Ruud, mag ik één ding zeggen? Wat wijzer? Wat zie je er goed uit vandaag? Wat heb je aan? Je, je, je lijkt wel een ander mens. Ik zie een prachtig ensemble wat je aan hebt met, met bijpassende muiltjes erbij en... en het lijkt wel een ander mens. Uh, dames en heren, ik moet even bellen met uh, Stichting Correlatie of zo. Het We gaan niet helemaal goed geloof ik met hem. Dat niet hoor, wat is er met je aan de hand Het is een speciale de... dag vandaag. Komt dat omdat de zon schijnt ofzo? Ook, ook maar het ja? is ook een speciale dag vandaag. Het is een hele speciale dag vandaag. Ja, en, en toch, jij hebt er ook mee, aan meegedaan, zo te zien. Ik niet hoor. Auw. Nou. Je denkt dat niet, dat is... Dat... Pff, het is uh... Heb jij geen mooi pak van Yves Saint Laurent aan? Vandaag, nee. Oh, dat dacht ik. ik. Uh, ja, ik heb ook geen verstand van mode. Ik ook niet. En uh, ik pak Kringloopwinkel aan vandaag. <laughs> Het label Kringloop. <laughs> nou, de toon is weer gezet. Ja, dus ben uh, ik klaar. <laughs> nou, ik heb wel, ik heb wel een... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel een, een Zand, Ja, ik heb wel Zandvoortse kleren aan. Zandvoortse kleren? Ja, die komen, deze kleren komen uit Zandvoort. die, ik, die ik aan, Tenminste, de broek en het vest en zo. Nou, dat is goed hoor. Ja, ik heb wel een favoriet winkeltje in Zandvoort. Ik mag niet zeggen wie, maar nee. ik een, als ik, Misschien dat ik het heel vlug doe. <lacht> nou... Zo, die is ook weer klaar. Um, ja, nee, het is een speciale dag vandaag, want vandaag begint natuurlijk de take-over van uh, Mart Visser. Vanavond om zes uur officiële opening en uh, vijf uur een uh, rondleiding, geloof ik. Ja, het is oh, alleen voor genoten. Oh, is he? alleen voor genoten. Oh ja, maar, ja, dat is waar. Da, da, da, jij mag erheen. Uh, ja, ik, ik, ik moet nog antwoord krijgen. Ja, maar jij mag erheen. Want jij ja. bent van de pers. Oh, ja, je bent officieel van de pers, hè natuurlijk. Goed, nou in ieder geval vanavond om 6 uur opening in het uh, gemeentehuis. We gaan straks daarover even babbelen met, uh, met iemand van de VVV. Hoe heet die daarom ook weer? Dat is langer Lembers, directeur ja, van, uh, okay. van de VVV. Goed, die krijgen we straks even in de uitzending via de telefoon. Dus dat gaan we straks even doen. Ik ben nog bezig voor andere ja, en, uh, en onze. Terreporters Ron en, en Dolly zijn vanavond ook bij de opening. Ja. En uh, misschien ook wel bij de rondleiding, die weet ik maar nooit. En oh, ja, en uh, nou ja, voor de rest hebben we natuurlijk de gebruikelijke dingen... die wij op woensdag altijd hebben. Namelijk het regio-nieuws en de cultuuragenda. Jawel. Vergeet de verkeersupdate niet. Huh? hè? Vergeet de verkeersupdate niet. Heb ik ook. Oh, jij hebt een verkeersopdating oh, ja. over, de, over de Zand Zwitserlaan waarschijnlijk. Ja, misschien wel, ja. ja. daar zaten we net in vanmorgen, dat dus is heel makkelijk. Goed, in ieder geval, nou ja, we gaan het gewoon, uh, we gaan het gewoon weer doen vandaag, Ron. Leuk. We gaan het weer even gezellig maken, zo tussen 12 en 2. Alleen moet ik helaas met wat triest nieuws beginnen. Ja. Ach nee. Ja. Vertel. Ik, kreeg, ik lees net dat uh, een collega van mij, uh, nou ja, collega, ja, ik ken hem wel. Ik ken hem persoonlijk, natuurlijk. Uh, want hij komt ook uit Beverwijk. En uh, de gitarist van de Bintangs. Uh, de oude gitarist van de Bintangs. Artie Kraaienveld is gisteren overleden. Ach nee. Op 71-jarige leeftijd is hij... Uh, Gestorven. Ach, wat vrees? Ja, dat las ik net toevallig, dus dat uh, is niet leuk. Ik heb de Bintangs nog een keer naar Zandvoort gehaald. Is dat zo? Ja, ja, in, in oh. mijn tijd van de nachtuil vroeger. Ja. Of ik, hè, de, de, de, de jonge lui van de nachtuil, uh, hebben de Bintangs laten optreden in Zandvoort. Zo, zo, zo, zo. Nu was dat erom? Vertel. Oeh, dat is zo lang geleden. Ja, dat is heel dat lang weet, geleden waarschijnlijk. Ik denk dat ik 16, 17 was. Ja, ja. Ik ben iets ouder nu. Ja, ja dat klopt. Maar hij, dat blijft, ze draaien nog steeds. Ja, ja, ja. Frank, de oudere broer van uh, Artie, die doet het nog steeds. Of, ja, is hij nou ouder of jonger? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval Frank Kruijveld doet het nog steeds. En hij plaatst ook het, uh, het bericht dat Artie helaas niet meer onder ons was. Nou, uh, gemis. En dit schreef hij. De Bintanks. Uh, um, ho, ho, ho, rustig, jij. Jij gooit er de vaart in. Ja, nee, even rustig. Gewoon, kom, zeg maar, je 3-1. Even. Even weer scherp. Nou, luisteraars. Ja, ik ben er weer. Het gaat weer lekker. Ja, gaat weer goed. Nee, maar we even <lacht> scherp weer. Uh, wat wou ik vertellen? Nou, de Bintanks, natuurlijk. Dat is, ja. uh, je kan rustig zeggen, de oudste Nederlandse popband. Uh, die er is al opgericht in 1961. En, en ze draaien nog steeds. Zij het dan in een gewijzelde samenstelling naartoe. Maar het Bintanks Instituut, dat is nog steeds uh, volop aanwezig met Frank Rijveld. Nou, uh, deze plaat was een, een van de eerste grote hits. Voor, uh, voor, de, voor deze band. Uh, Traveling in the USA, Riding on the LN. Dat waren in 1969 uh, gigantische hits voor de heren. Een definitieve doorbraak was dat. Daarvoor hadden ze al eens een plaatje een plaat gemaakt bij het Muziekexpress label. Maar dit was gewoon bij een echt platenlabel. En uh, nou ja, Artie schreef de nummers. En uh, uh, het was een, een de sterbezetting, zou ik maar zeggen. Met Artie en Frank en Jan Wijten en uh, Aad Hoofd geloof ik nog op drums, als ik het goed heb. En uh, Gus Pleiners, natuurlijk, uh, de zanger die... Ook helaas allang niet meer onder ons is. Goed, Bintangs dus. Het Beverwijkse Instituut. En uh, uh, het is gewoon ja, jammer dat Artie... die niet alleen uh, gitarist was... een hele goede gitarist was... maar ook een, uh, een beeldhouwer was. Dus hij was met minder, meerdere vormen van kunst... Was hij, uh, was hij bezig. Goed, dat over Artie... die dus gisteren overleed op 71-jarige leeftijd. En nu de 3 in 1 en ik heb vandaag een hele speciale, Ron. Nou, benieuwd. Ja, ik heb eigenlijk... We hadden denk ik een soort telepathie. Want jij kwam met Liedjes van de Sidekick met twee nummers, verschillende nummers... met dezelfde titel. Ja, ik denk, ik ga het wat anders doen. Ja, maar dat had ik al gedaan in de 3-1. Oké, maar. Ik had een 3-1 samengesteld vandaag... met drie nummers... en nog hetzelfde nummer ook... alleen in drie... Uiteenlopende uitvoeringen. Dat is, dat, nog eens? dat is zo leuk. Drie totaal uiteenlopende. Oh. Totaal? <laughs> ja, die bedoel uit, ik. <laughs> ja, drie totaal uiteenlopende uitvoeringen. Maar het is, het is een stuk dat gaat over. Het legendarische uh, festival in 1969. Woodstock natuurlijk. Dat kent iedereen. Weet niet. En um, nou, ik was er nog niet bij hoor. Maar uh, ik bedoel, je kent het wel. Nou ja, ik, ik was er wel bij. In de bioscoop. Met de ah, film. <laughs> maar goed, Woodstock dus. En um, daar zijn vele uitvoeringen van gemaakt. Het liedje werd oorspronkelijk geschreven door Joni Mitchell. En euh, nou ja, ga maar luisteren. U gaat dus drie keer het nummer Woodstock horen, maar in drie totaal verschillende uitvoeringen. Dat is zo leuk. En daar komt het. Ja, ik moest even willen, hè? Ja. ja. Maar daar komt het dus. Drie in één in Woodstock. God. I'm uh -huh. Elkaar. Dus het nummer Woodstock. En uh, dat sloeg natuurlijk op dat gigantische festival in uh, 69 augustus 1969 in het uh, uh, Amerikaanse plaatje Woodstock vlak in de staat New York. En uh, daar vond een driedaags festival plaats. Waar ongeveer 500.000 mensen bij aanwezig waren. En uh, nou ja, daar traden natuurlijk hele beroemde artiesten op. Zoals Crosby Steelsnack, Jimi Hendrix, Santana, Joe Cocker. The Who, Ten Years After, uh, Richie Havens, uh, Country Joe McDonald. Nou ja, uh, te gek om uh, allemaal uh, op te noemen wat daar allemaal uh, op En Joni Mitchell die uh, schreef een nummer daarover. En dat heette Woodstock. En dat was de middelste uitvoering die u hoorde. De tweede dus. Dat was het origineel. Van uh, Johnny Mitchell. Uh, daarvoor hoorde u Crosby, Stills, Nash en Young... met hun versie van uh, het nummer... dat eigenlijk ook een beetje... Uh, ook een hitversie werd. Een hitje voor ze was. En de laatste was ook een hitversie... van iets later... van Matthews Southern Comfort. En ook die hadden zich uh, bezig gehouden... met het nummer... Woodstock, en er zijn nog wel meer uitvoeringen van, maar deze vond ik gewoon leuk om die te laten horen. Juist omdat ze alle drie zo ontzettend verschillend zijn. Crosby's, Dillianess, die natuurlijk lekker rocken. En Joni Mitchell, heel poëtisch, met bijna alleen een pianootje. En dan natuurlijk met een Matthew Southern Comfort, met een wat ja, zeg maar gladdere versie van het, eh, van het nummer. Woodstock dus, en dat hadden we vandaag als drie in één. Over naar onze Sterren nieuwslezer, dames en heren. En vanaf vandaag ook ster Reporter, maar dat hoort u later wel. <laughs> artiest in het Licht. Oh, hé, hey, dat is helemaal niet goed. Wacht even, wacht even. Nee, dat gaat niet Wat goed. Wat ben ik nou? Ster Reporter, verslaggever. Het gaat helemaal fout rond. Of artiest in het Licht. Het gaat helemaal fout. Wonder, I... Nou, dit slaan we even over. Oh, eh. We gaan lekker een beetje improviseren vandaag, uh, denk ik. En uiteindelijk, maar ik, ik weiger nieuws te lezen zonder de tune uh, natuurlijk. Dus we wachten heel even af tot onze technicus uh, de techniek helemaal onder controle heeft. En uh, dat gaat binnen enkele ogenblikken gebeuren. Nou, dat zo, zegt hij dan. Ja, dat komt niet. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ron Gijs. Hier volgt het nieuws. Er is grote consternatie bij de studio in Zandvoort... vanwege de technicus die helaas enkele steken heeft laten vallen... maar uiteindelijk gaat alles toch... verteld door uh, ingewijder. Zandvoort is genomineerd voor de Nationale City Marketing Trofee 2018 in de categorie Gemeente tot 100.000 inwoners. In de categorie Gemeente tot 100.000 inwoners maken naar Zandvoort, Doetinchem, Lelystad en Woerden kans op de trofee. De nominatie voor deze prijs is de beloning voor een jaar hard werken. 2017 stond in het teken van de transitie en de nieuwe uh, merkcampagne Zandvoort Beach voor Amsterdam en is door Zandvoort Marketing en de gemeente hard gewerkt om een nieuwe koers in te zetten. De uitreiking vindt plaats op maandag 4 juni... in de culturele hoofdstad Leeuwarden... tijdens het nationaal congres citymarketing. Een inzittende van een auto is vannacht gewond geraakt... op de Brouwerskolkweg in Overveen. De auto raakte van de weg en ramde een boom. Beide inzittenden raakten bij het ongeval gewond. Na controle in de ambulance is een man naar het ziekenhuis gebracht... voor verdere verzorging. De wagen is later in de nacht door een bergingsbedrijf weggesleept. Dan het vaarseizoen begint weer. Dat betekent dat op de Haarlemse wateren drukker gaat worden. Naast de beroepsscheepvaart komen ook de recreatieboten weer het water op. En daarmee is er een kans groter dat weggebruiken voor een openstaande brug komt te staan. De meeste bruggen in Haarlem gaan niet open tussen kwart over zeven en negen uur ochtends en tussen vier uur middags en zes uur middags. Zo kan het wegverkeer op deze drukke tijdstippen beter doorstromen. Uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de e Economie van de Lagere Overheden... blijkt dat inwonersverzand voor dit jaar minder geld kwijt zijn aan lokale woonlasten... dan een inwoner van een gemiddelde Nederlandse gemeente. In 2015 waren de gemiddelde, gemiddelde landelijke woonlasten nog 714 euro... en de plaatselijke 755. Dit jaar echter zijn de gemiddelde land, landelijke woonlasten 749 euro... en de plaatselijke slechts... slechts 729. De lokale woonlasten Zandvoort liggen dus dit jaar 20 euro onder het landelijk gemiddelde. Dan nog de verkeersupdate. Er zijn geen files gemeld. Hey, je zou vermelden van de Zandvoortsal aan? Ja, maar die, die is al opgelost. Oh, die is al opgelost? Ja, die is opgelost. Oh, die is al opgelost? Ja, tuurlijk. Dat is oploskoffie. Ja, precies. Okay. Net, net als wij. Ja. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na alle regen van de laatste dagen is het vandaag overdag droog met flinke periode met zon. Vanmiddag zien we helaas weer de bewolking toenemen op de nadering van een front en vanavond gaat het uiteindelijk weer regenen. De wind waait uit het zuiden en is vrij krachtig over land en krachtig aan zee... en de temperatuur is duidelijk hoger en stijgt naar een graad of 15, lokaal 16. Vanavond is het bewolkt en dus regenachtig. Maar de regen trekt snel naar het oosten weg... en de komende nacht is het weer droog met opklaringen. Het koelt af naar 6 tot 7 graden. Morgen zijn er perioden met zon en blijft het weer droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten... en daardoor zijn de temperaturen weer lager... Het wordt morgenmiddag maximaal een graad of 12. Vrijdag en in het komend weekend is de lente weer volop terug. De zon, de zon schijnt flink, het blijft droog en de temperaturen gaan omhoog. Vrijdag wordt het maximaal een graad of 16. In het weekend is het weer warmer met op bevrijdingsdag temperaturen van een graad of 8, 18, 19 graden. En zondag van zo'n 22 graden. Ah, lekker. En dit was het weer. Dit was het weer. Ja, dit, was, dit was het weer. Dit was het weer. Hm. Was het weer. Hm. Weer. weer doen we het weer. Dat ja. was ja. het ding. Ziet dan zon fort. niet van de zijde. Op zie en zon plane Gonna make it in the land of milk and honey Or when your cold and said you're on your way Gonna stake it your claim, make your money I'm picturing you, your Manolo's on your feet Strutting cool down Carnaby Street Oh, what a body, what a woman In your hands, all oh, your one night stands. You're just a you gotta keep them coming. Yeah, 'cause she's in fashion. She's she she's a bell new bell on boogie street. She's in fashion, love me. She's a bell new bell on boogie street, and she's, she's my queen. sex appeal But sometimes it takes an angel to remember Oh, and this lady, she's a real deal On the cover from December to December Though her eyes review her vanity She's got soul, she's got class and originality She's got style and a personality And she wears it on her sleeve She, she, she's a bell new bell on boogie street. She's in fashion, love She's a bell new bell on boogie street. She's a fashion, queen um, When I pull up on the scene, see, see. my tuxedo too clean, see, red nails red. nails Cup sticker than a Vogue magazine. Car like a field in the back. looking me. We taking off in a dirty limousine. You ever met a girl with her petals in the sand? Or wear a suit and tie way better than a man? Kansas, to Atlanta, from London to Coca cola Ladies, really my she's in fashion. She's chic. Uh, Or oh, she's a Belle du on Bukhara. She's in fashion. La Fika. Or oh, she's a I on boogie steam, and she's my queen. She's my queen. Lady is my queen. She's my queen. Your Majesty. Ja, en ja. dat was uh, de, het liedje van de sidekick. Met die rond weet je het nooit. Hè. Er komen <laughs> altijd de meest waanzinnige dingen komen er naar voren. Dus Paulo Nutini was dit. Ken je die niet? Ja, ik ken Paulo Nutini wel. Of, iedereen kent kind toch, of, hoe heet die? <laughs> nou ja, heel bekend. Maar het gaat natuurlijk even om de titel van het nummer. Ja. Dat is leuk. Ja, wat is, wat is de titel dan? Fashion. Fashion. Fashion. Oh, ja. Wat voor dag is het nou vandaag? Oh ja, tuurlijk. De takeover? Ja, de takeover. Ah. Ja, vanavond, Om Dolly, uur. Dolly Tempierik, dames en heren, uh, is, is vandaag binnengekomen in een prachtig uh, gelijkgestemde uh, ensemble. Van een uh, wale met, met, met uh, in, in Een ensemble in blauw. Met een prachtig afgemaakte mooie nee. das eromheen. Leuke bijpassende schoentjes. En dat is allemaal in het teken. Dus, uh, en u kunt het zien even natuurlijk op, op ah. Studio Cam In het teken van let er, even op heen, let er even op hem. En trouwens verkrijgbaar bij de lokale supermarkt. Ja zeg, uh, kom, dat mag je ja. helemaal niet zeggen. Dat is helemaal niet toegestaan. Nee, nee, oh, nee. natuurlijk. Nee, lokale supermarkt. Er is er maar één. Nee, nee, nee, natuurlijk nee, niet. Oh, nee, zijn er twee. Nou, Vier. het lijkt wel een André Van een show in plaats van oh. gewoon de uh, Sandvort Ja, waar zijn we mee bezig eigenlijk? Goed, in ieder geval Paolo Nutini en uh, dat heet uh, uh, Fashion. Ja, nou dat weten we even dan we ook weer. En uh, straks in de tweede uur gaan wij onder andere praten met uh, Lana uh, Lemmens. Lemmensje en, en, Hilly en met Heli Jansen. En uh, dat wordt leuk. Dus we gaan er de tweede uur wat aandacht aan besteden aan wat er vanaf vanaf. Want, want dan wordt Mart Visser officieel zeg maar, de burgemeester van Zandvoort. De, nou, de burgemeester. Mode van Zandvoort. Ja, nee, mij nee, zal zijn titel niet afstaan. Dat uh, heeft hij nee. gelijkje trouwens. <laughs> Zou ik ook niet doen. Nee. Uh, maar goed. Artiest in het licht. Dat wel. Artiest in het licht. Je had al een klein stukje gehoord. Hij is jarig vandaag.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 with you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 The last wall should last forever. It's all over now. Nothing left to say. Just my tears and the. Zonder elkaar noemden we hem vroeger plagerig Dagelbert Huppelding noemden wij hem altijd. Maar dat was Engelbert Huppelding En um, ja, hij heet officieel Arnold Dorsey. En hij werd in India geboren, in Madras. En dat gebeurde, even kijken, dat gebeurde op, uh, nou ja, op 2 mei natuurlijk. Dat sowieso, want het is vandaag 2 mei. Dus, dat gebeurde op 2 mei 1936... En euh, nou ja, dan is hij euh, toch wel aardig euh, in de, op de leeftijd. 82 alweer. jongen, jonge, jonge, jonge. Slechts slechts. slechts. slechts 82. Daar begint het leven pas bij. Is dat zo? Hm. Dat hoop ik maar. Ik nou ja, dat hoop ik dan maar voor je. Uh, ja, zijn naam is dus uh, uh, de Arnold Dorsey en werd in India geboren. En zijn vader, een onderofficier in de British, British Army, kwam uit Wales. En zijn moeder uit Duitsland. Het gezin, inclusief negen broers en zusters... verhuisde in 1946 naar Leicester in, uh, in Engeland... en hij werd omstreeks 1955 saxofonist... in uh, nachtclubs en later zangert. En hij had tien jaar op zonder uh, de naam Gary Dorsey... maar om zijn uh, succes te vergroten... nam hij op een zeker moment de opvallende naam... Engelbert Humperdinck aan, ontleend aan de Duitse componist van de populaire opera Hansel und Gretel. Jawohl. En uh, dat kwam hem op een proces te staan... want ja, de aangespannen door diens erfgenamen en er is uh, geen familieverwantschap tussen Dorsey en Humperdinck... dus uh, nog enige andere connectie. Nou, goed, in 1966, nog voor zijn grootste succesperiode... nam hij namens het Verenigde Koninkrijk deel... ...aan het Songfestival van Knokken. Nou, daar was het ook heel vaak knokken. En, uh, pff, ja, dat is echt zo, hoor. En, uh, nou ja, dat was de eerste stap op weg naar zijn grote succes. Engelbert Humperdinck toen de tijd met Tom Jones. Dus de bekendste Engelse crooners, zal ik maar zeggen. Goed, uur, ja, dat was hem dus. En we gaan verder. Ja, ik weet niet eens wat er nu komt. Volgens mij heb ik helemaal niet even wat klaargezet. Ja. <stoot> Dance. Ja, zie je wel, ik heb helemaal niet in slagen gezet. Wat dom voor mij. Nou, dit klinkt wel, maar dit klinkt niet een beetje als een Ruud Dus we gaan even kijken wat dit is. Het is niks. Artiest in het licht. Leslie Gore. You don't owe me. You don't own me I'm not just one of your many toys You don't own me Don't say I can't go with other boys They're Lee Gore was dat. En uh, dat liedje dat heet uh, You Don't Owe Me. En dan zat er hier eentje vreselijk vals gewoon uh, die... Die, die, die, tekst van, uh, die stomme tekst van de nou, te nou, nou, nou, nou. ja. dat Het was geen gehoord. Dolly, kom alsjeblieft. Dat kan je toch niet maken. Dat is toch geen gehoord. Ja. Leslie Gore was dit. Leslie Sue Gore heette ze helemaal. En ze werd geboren in New York. Op 2 mei 1946. En zij overleed. Uh, zij uh, Even kijken. Uh, ja, Zij overleed uh, op 16 februari 2015. En uh, ze is er dus helaas niet meer onder anders. Ja, dat heb je van die dingen. Uh, Gore werd geboren in... als Leslie Sue Goldstein. Ja, daar maak je het niet mee. En uh, de familie wijzigde de achternaam... kort na haar geboorte... in Gore. Op haar uh, tiende... Nee, op haar zestiende had ze haar eerste hit. Met het liedje It's My Party, nummer 1 in de Billboard Hot 100. Later uh, hits waren Judy Turn to City. Uh, uh, nee, zeg ik nou. Judy's Turn to Cry. Uh, that's the way boys are. en uh, she's a fool. Maybe I know. Sunshine. Lollipop. En uh, natuurlijk uh, You Don't Owe Me. Uh, en dat was die werd, die werd zelfs nummer twee in de Billboard Hot 100. In plaats van in te gaan op platencontracten en aanbiedingen voor films... verkoos ze een opleiding. En hierdoor kon ze alleen in de weekenden optreden... hetgeen een rem op haar carrière betekende. Nou, valt wel mee, want ze heeft in ieder geval nog een paar goede hits gehad. En dit nummer, You Don't Know Me, is natuurlijk... Heel bekend. En ook in de Nederlandse vertaling van uh, Hazes. Ja, zeg maar niets meer, heet het dan. Oké, okay. weer zo'n biefiltjes tekst. We gaan uh, nog een artiest in het licht doen. Ja, we doen er nog één. Kan mij het schelen. We zijn nou toch bezig. Artiest in het licht. En dat is Lily Allen... Only we know. Het klinkt me trouwens heel bekend in de oren. Maar ik kan er even niet de vinger op leggen. Van of het nou echt van haar is. Of dat het een... ...van iemand anders is. Maar oké... Okay, uh, ...dan gaan we ons nu niet uh, mee bezighouden... ...dan gaan we onze hersens niet overpijnigen... ...waarom zouden we... Uh, ...Lily Rose Beatrice Allen... ...zo... Uh, ...en als alias had ze ook Lily Rose Cooper... Uh, ...zij werd geboren in Hammersmith... ...London op 2 mei 1985... ...en ze is een Engelse, Engelse popartiest... ...en ze brak in 2006 door... ...met de single Smile... En uh, zij komt uit een gezin. Uh, Lily Allen is de dochter van Keith Allen... en uh, zij heeft een oudere zus en een jongere zus en een broer. Elfie Allen heet die. En over de laatste gaat Ellens uh, uh, nummer Elfie. Ze volgde uh, les aan dertien verschillende scholen... en toen ze op haar veertiende naar de kostschool moest, liep ze weg. En op haar vijftiende ging ze definitief van school af... Nou ja, goed, dan Ga je toch popartiest, dat kan altijd. Haar debuutalbum All Right Still uh, verscheen op 14 juli 2006. En ze behaalde haar uh, inspiratie naar eigen zeggen uit de muziekcollectie van haar ouders. In april 2008 gaf uh, Ellen twee nieuwe nummers uit op haar uh, MySpace uh, My pagina. Uh, The Fear and I Could Say en later volgt er nog uh, GW2 en uh, even kijken Hood uh, Have Nose. ja, dat is hem goed, nou, Lily Allen dus, 6-jarig vandaag van harte gefeliciteerd en als je niet weet waar je met je taart in moet kom je maar bij ons, dit zijn de Dewey Brothers En je kan doen. Dat is een cowboy ja. Ja. Heel veel fijne. Dit, uh, dit zijn de Doobie brothers, jongens. Ja, die zouden het niet van ze verwachten, maar oké. Okay. Okay. Het nummer heet Steamer Lane Breakdown. Dit is gewoon een beetje cowboy muziek. We even volhouden, jongens. hoor. Mag even door, we even door. Kom op, nou.